Een wandeling van Novo Nastari Arbat, een verhaaltje van Klaus Gena. Meer kan u vinden op ik en .com. Vroeger was er enkel de Arbat, een van de oudste straten en wijken van Moskou. Tot in de jaren zestig de wijk doormidden werd gesneden door een brede boulevard met rijen hoge flatgebouwen, de prospect Kalinina. Kalinin was een communist en daarom werd in het begin van de jaren 90 de straat hernaam tot Novi Arbat. Nu heb je twee straten, de nieuwe Novi en de oude Stari Arbat. Novi Arbat telt acht rijvakken en wordt regelmatig stilgelegd om de president te laten passeren op weg naar het Kremlin. Dan is het zeer stil op straat, tot plots plots sirenes komen aanloeien en lange Mercedes en een staart, escortewagens wagens, vliegens vlug aan je neus voorbij schieten als een peloton wielrenners. Op de Arbat heb je vooral banken en casino's. De trottoirs zijn zo breed dat er wagens op staan geparkeerd. Er lopen Moskouse juppies op rond, met kort geknipt haar naar voren gekant. In Rusland is dat zeer modieus, of nekmatjes. In de zomer laten ze hun kostuumvesten aan de kantoorstoel hangen en maken ze een wandeling naar de snackbar. Ze dragen schoenen met scherpe tippen, roze hemden en dassen in een brede knoop, zoals nieuwe dat doen. Er lopen ook bezige vijftigers rond, winter en zomer, in goedkope krijtstreep pakken, met een boekentasje en een doorrookte huid en haar in geel van de nicotine, met kleine scherpe neuzen en de blik van een roofdier. Naast hen lopen jonge assistenten, naïeve en slecht geklede jongetjes uit hun slaapstad, die het slagen van de zweep nog moeten leren. De flikkerende neonreclame van de casinos op de Novi Arbat trekt toeristen aan uit de Russische provincies. Moeders staan hun dochters te fotograferen met opvallende sportwagens op de achtergrond. Het brengt geluk om op de foto te staan in gezelschap van dure wagens, motorfietsen, bekende acteurs, voetballers... En standbeelden. Om van de Nove Arbat op de Stari Arbat te belanden, moet ik de voetgangerstunnel door. Aan het ene eind van de tunnel zit een bejaarde zangeres, die alleen zingt wanneer iemand passeert. In de tunnel staat een man illegale dvd's te verschaggeren. Aan het andere eind van de tunnel zit een Georgische bedelares. Ze zit de hele dag op een stoeltje met een wandelstok tussen haar benen en doet helemaal niets om de aandacht van de voorbijgangers te trekken. Ze houdt een potje vast voor het geld, met op de bodem een sponsje dat het geluid van de vallende muntstukken dempt. In de voetgangerstunnel loopt een meisje op hoge kurken platformzolen. Met veel moeite probeert ze haar handen in de zakken van haar rokje te wringen, maar er raken enkel twee vingers in. Op de terrassen en in de restaurantjes met goedkope business lunches van de Stary-Arpad zitten de expats in hun slacks en blauwe hemden. Ze werken voor Westerse petroleumbedrijven en multinationals. Hebben fris gezichten, geen bierbuik en dragen schoenen uit echt leer. Hun lichamen zijn fit, niet te gespierd, zoals bij gezonde Russische lichamen, en hun lichaam en hun glimlach is wit, niet bruin, geel, zwart. Staré Arbat loopt vol met verkopers van souvenirs. In een klapzetel zit een vent uit blokjes hout, pijpenknoppen en beeldjes te snijden. De houtkrullen vallen op zijn blote bierbuik. Het zijn beeldjes van blote vrouwen met manden op het hoofd. De enige toeristen in Rusland zijn gepensioneerden. In Moskou bezoeken ze, naast het Kremlin, de Stari Arbat. Ze wankelen de straat door met hun spataders, wandelstokken, bermudas en Nike sportschoenen met blauwe kousen en petjes en de verfolterde blikken van een senile grootvader die zich afvraagt waar hij beland is. Angstig om tijdens het enige niet-begeleide namiddagje van hun zeven dagen. Angstig tijdens het enige niet-begeleide namiddagje van hun zeven dagen durende package trip. De lokale bejaarden lopen in bruine regenjas in anno 1970, met zwarte hoofddoekjes en een kromme rug, en haasten zich naar de bushalte. In sportscholen die minstens drie maten te groot zijn, gevonden in een vuilniscontainer. Op starjaarbad Bad staan drie bejaarde dames in nationale Russische kostuums, met een accordeon. Ze staan onder hun grote Coca-Cola-parasol in de naar McDonald's ruikende Stari Arbat en zingen Chastushche, pikante liedjes uit de dorpsfolklore, in dit geval over hoe ze zijn dat gekust hebben. En de oorlogsveteraan die even verder luistert en ook bedelt omdat hij geen benen heeft en in een rolstoel zit, beukt met zijn rolstoel tegen de lantaarnpaal en roept hoe ze zijn gat gekust hebben. In het midden van de winkelstraat zit ook een schrijver in een klapstoel met een klaptafeltje voor waar enkele stapels boeken op liggen. Koop mijn boeken staat er op een bordje geschreven. Even verder zit vader bedelaar, zoon bedelaar af te stoffen. Voor hen staat een kartonnen doos met opschrift om de schildpaadjes eten te geven of voor op de foto. De doos is leeg, geen schildpadden te bekennen. Op het terras van de McDonald's zitten twee metroseksuelen. De ene zegt tegen de andere, veeg dat restje mayonaise uit de voet uit je mondhoek. Ze dragen allebei designerjeans en schoenen met veel logos op en spannende t-shirts uit synthetisch materiaal. De dominerende van het tweetal heeft veel rode puisten op zijn gezicht. Dat moet hij als een straf van God ervaren. Hij doet zich zeer ernstig voor en draagt een leren envelop. Een tasje voor documenten. Even verder op het terras zitten twee gods. Ze likken aan hun ijscream. Ik sla een zijstraatje in, weg van de starjaarbad. In een Japanse tweedehandswagen, die aan de kant van de weg geparkeerd staat, zit een man zijn middagmaal te nuttigen dat op de passagierszetel uitgespreid ligt. Tussen de zetels staat een zak chips en de man kijkt naar een film op de DVD-speler die op zijn dashboard staat gemonteerd.